Laat ons deze godsdienstoefening aanvangen door met elkaar te zingen psalm 141 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 141 vers 1 en 2 Kroep hierin Heer in angst tot u gevloden, aai haast u tot mijn hulp en red, hoor naar de stem van mijn gebed. Daar ik u aanroep in mijn noden, mijn B met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden, Psalm 141, vers 1 en 2. u kunt vinden opgetekend in het eerste boek van Samuel en daarvan het 22 e hoofdstuk, daarvan de versen 1 tot en met 10. 1 Samuel 22 vers 1 tot en met 10. Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adulam en zijn broeders hoorden het, en het ganse huis zijn vaders en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderden alle man die benauwd was. En alle man die een schuldijzer had. En alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hen. Zodat bij hem waren omtrent vierhonderd mannen. En David ging vandaar naar Mispedem Moabieten. En hij zeide tot de koning der Moabieten, laat toch mijn vader en mijn moeder bij jullie eruit uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. En hij bracht hen voor het aangezicht van de koning der Moabieten. En zij bleven bij hem al de dagen die David in de vesting was. Doch de profeet Gad zeide tot David, blijf in de vesting niet, ga heen en ga in het land van Juda. Toen ging David heen. En hij kwam in het woud van Geret. En Saul hoorde dat David bekend geworden was en de mannen die bij hem waren. Saul nu zat op een heuvel onder het geboomte Terama en hij had zijn spies in zijn hand en al zijn knechten stonden bij hem. Toen zeide Saul tot zijn knechten die bij hem stonden, hoor toch, gij zonen van Jemini. Zal ook de zoon van Isaïe u al te gader akkers en wijnbergen geven? Zal hij u allen tot overste van duizenden en overste van honderden stellen, dat gij u allen tegen mij verbonden hebt, en niemand voor mijn oor openbaart dat mijn zoon een verbond gemaakt heeft met de zoon van Isaïe? En niemand is onder u lieden die het doet van mijn twegen, en die het voor mijn oor openbaart want mijn zoon heeft mijn knecht tegen mij opgewekt tot een lagelegger, gelijk het te deze dagen is. Toen antwoordde Doeg de Edomiet die bij de knechten van Sal stond en zeide, ik zag de zoon van Isaïe komende tenop tot Achimelech de zoon van Ahitub, die de heren voor hem vraagde en gaf hem teerkost. Hij gaf hem ook het zwaard van Goliath de Filistijn. Tot zover.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 Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zoeken wij nu het aangezegde zeren. De Heer, het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Wanneer wij vanavond samen zijn in uw huis met deze doophouders, is alles bedekt onder de schaduw van de dood. Want immers, Heer, deze week werd uit een gezin een jonge vader in de leeftijd van 36 jaar weggenomen het leven afgesneden de eeuwigheid ingegaan een jonge weduwe met twee kinderen achterlatend en dan zijn we hier nog als jonge vaders en moeders we zijn nog met onze kinderen. En we mogen onze kinderen u de heren nog voorstellen. Wat komt u dan onderscheid te maken waar het toch niet is. Waar de laatste maanden de roepstemmen vanuit de eeuwigheid tot ons komen. En zoveel jonge mensen heen gaan. In de weg van alle vlees. En als die zaak op ons hart gebonden zou wezen. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel volwaar. Wat zou ons de rust worden opgezegd. En wat zou er in haasten en spoeden worden gevrocht omdat ze levens wil. Want heren wij rekenen ook niet op de dood. Ook wij menen dat we zoveel ruimte en nog zoveel tijd hebben. Terwijl uw woorden ons zegt heden. Zo gij zijn stem hoort. O mogen u die jonge weduwe. Met die kinderen gedenken in uw vaderlijke goedgunstigheid. In deze dagen van rouw en van verdriet. Gedenkt, o God, Jacobus de ouders en de verdere familie. Maar laat het ook aan ons niet voorbij gaan. En dat het u behagen mogen al die roepstemmen die van alle zijden tot ons komen. Komen ons te doen verstaan en laat ons doorzien dat wat uw woord eenmaal sprak de waarheid is. Ten dagen als je daarvan eet, dan zult je de dood sterven. En daar staat geschreven dat de Gedubijnen de toegang bewaakten tot de boom des levens, zodat de mensen niet meer grijpen zouden naar de vrucht van de boom des levens. En daarmee is de zaak van zijn mensenzijde volkomen afgesneden. En u wilde u naar het vrije van uw welbehagen. In de openbaring van uw goddelijke soevereiniteit zelf daar een weg uitdenken waar geen weg meer denkbaar was en dat in behoud van uw goddelijke deuren, om in de zoon van uw eeuwig welbehagenen versen, levende weg te ontsluiten in het bloed, waardoor gevallen Adam's zonen en dochteren, nog van God vandaan hersteld kunnen worden in uw gemeenschap. Zoudt u het ons willen doen verstaan vanavond ook, wanneer we met zoveel talrijke ouders nu voor u aangezicht zijn, en onderscheiden gezinnen, onderscheiden omstandigheden, maar van allen is het toch waar, uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Dan hebt u die zegenende handen nog uitgebreid gezinnetjes willen vermederen, de moeders willen herstellen, zodat we hier nog samen mogen zijn bij de in- en uitgaande. Ach, mocht het zaad u de Heere dienen. En mochten we maar stilstaan bij de ernst van het leven, ook in de opvoeding van onze kinderen, terwijl het heden wordt genaamd. Laat de boodschap van dood en eeuwigheid van leven... Verstaan worden, enige slag gaat, het andere komt Opdat we zouden weten dat u uw goddelijk doel en oogmerk zult bereiken Namelijk de toebrenging van uw gemeente Wat mij ons niet kan samen zijn, u mocht het willen aanschouwen Thuis nog zegen willen verlenen De de zorgen van uw ganse kerk willen aanschouwen wat in ziekenhuizen te huizen verkeert, wat rouw draagt. We mogen het u, de Heere, opdragen. Dat u het gruis van uw schouw in de tijd van verval en van afval. Blijf met ons, het is bij de avond, de dag is gedaald. En dat het u behagen mocht de prediking van uw woord te openen. Voor veler harten tot bekering, tot onderwijzing van de uwe U uw aangezicht zij, over de zoon van uw welbehagen, sterk knechten. En allen die ook dit uur tot de ware dienst des heren zijn afgezonderd, laat ook dit uur een kracht gods openbaren tot zaligheid om Jezus wil. Amen. Ik u het formulier om de heilige doop te bedienen, om de kinderen van de gemeente. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerst de lukken dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des storend zijn zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leerde ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, omdat wij vermaand worden de mishagen aan onszelfen te hebben, ons voor God te verontmoedigen en onze reinigmaking in zaligheid buiten onszelf te zoeken.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 en daarom van alle goed ons verzorgen. en alle kwaad van ons weren. of dan onze beste keren wil. En als we in de naam des zoons gedoopt worden. zo verzegelt ons de zoon. dat hij ons was in zijn bloed. van al onze zonden. ons in de gemeenschap zijn dood. en zijn de wederopstanding inlijvende. al zodat wij van onze zonde bevrijd. en rechtvaardig voor God gerekend worden. Als gelijk als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door het heilig sacrament dat Hij in ons wonen. En ons tot lidmaten van Christus Heilige Wil ons naar hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing ons levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven.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 en met alle krachten de wereld verlaten onze oude natuurdoden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als we soms uit het zwakheid en zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. mis de dopen zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben.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 Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloos was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, naar Marcus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk God en van zijn verbond dopen.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 De ongelovige en onboedvadige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noachse nachtzielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door hetwelk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat Gij deze kinderen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 om u in twijl getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u in de heilige geest een enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders op te staan. De geliefden in de Heere Christus. Ik heb gehoord dat de doop een ordening van God is. om ons en zo'n zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot, tot einde. en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het openbaar wordt dat ge al zo gezind zijt. zult gij van. Uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn... en daarom aan allerhang ellendigheid... ja, aan de verdoemenis is zelf onderworpen... of geniet bekend als ze in Christus geheiligd zijn... en daarom als lidmaat zijn en gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of ge de leer... Die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, die bekend de waarachtige en de volkomene leer der zaligheid te wezen en te derde. Of geen niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gevader. Of moederzijd in de voorzijde leer door uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. En ouders, wat is dan daarop uw antwoord? Ja. Geliefde ouders, wanneer u hier bent, dan zijn de roepstemmen in de gemeente veel. Hoe lang zult u uw kinderen als kind bezitten? Kinderen kunnen ook sterven. Hoe lang denkt u vader te blijven, te zijn? Hoe lang denkt u als moeder in uw gezin te functioneren? Wat de vragen die bij de doop van uw kind gesteld worden. Vragen die sommigen van u meerdere malen hebben beantwoord naar het formulier. Maar nu vragen die bij de doop van uw toebetrouwde kinderen ons herinneren aan de ontzaglijke broosheid van de mensenbestaan, van het mensenleven. Terwijl het voor het eerst in de gemeente is dat er zo'n groot aantal kinderen gedoopt worden in een dienst, is hier dichtbij in de gemeente in een jong gezin, de jonggezin de rouw waar een jonge weduwe zit met de twee kinderen dat is een mens. De grote leraar, die heeft in de berg gereden om de ernst aan het volk te laten gevoelen, een vraag gesteld en gezegd: Niemand kan twee heren dienen, want u hebt vandaag samen uw ja-woord uitgesproken. In de voorzijde leer. ...naar uw vermogen onderwijzen, doen en helpen onderwijzen. Daarom heb u de taak vrijwillig op u genomen... ...om uw kinderen te onderwijzen naar de waarheid. En hoe lang zal dat wezen? De roepstemmen en de geal al die gezinnetjes open, rijd je niet af. Maar in de loop dat we de gemeente dienen... Zijn er al zoveel ingrijpende dingen in diverse gezinnen gebeurd. Voor sommigen een wonder dat u hier staat. Maanden van grote zorg achter ons. Moment dat de geboorte zou komen met alle spanningen eromheen. Niemand van u staat hier zonder zijn vrouw. Ik ken het. Dopen waar alleen de vader was. Niemand van uw moeder staat hier zonder man. Zou toch wat wezen? Ook dat is mij in het ambtelijk leven niet vreemd. Dopen terwijl vader ontviel. En straks, u weet het ook, in een gezinnetje: dat zo nauw ook met de familie en onze gemeente verbonden is, staat er straks een moeder voor de geboorte terwijl de man op het graf rust. Wat een roepstemmen. En wat een wonder dan dat de Heer nu in de bediening van het woord... en in de bediening van het sacrament ons de weg komt aan te wijzen. Namelijk in het doopwater aangewezen. Het bloed van het lam, dat reinigt van de zonde. We hebben zondag de vraag met de gemeente overdacht... zal men ook jonge kinderen dopen... En toen is gewezen op de hechte grond, waarop de kinderdoop rust, namelijk het eeuwige verbond van die God, die naar zijn welbehagen zijn naam wil planten, van kind tot kind. Hij beloofde, zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge, mijn zegen op uw zaad en mijn zegen op uw nakomeling dat er een heilige pleitgrond in onze harten zijn mocht... om die God van de Braambos is heilig lastig te vallen. De gemeente, de bediening van de doop. En daarnaast de vele roepstemmen. Week voor week is de rouwklaar door de gemeente gegaan. We zijn er nog. We zijn nog in het heden van de genade. Nog in de wel aangename tijd... Nog worden de weg des levens ons voorgehouden in Hem. Die zijn leven heeft gesteld voor zijn schapen. En die getuigenis gaf die mij vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heere. We gaan na de bediening van de doop, de ouders en hun kinderen toezingen uit Psalm 134. Daarvan de zegenbeden, dat zeer de zegen op u daal, en ik wil u verzoeken dat dan ook staande te doen. Een paar banken leeg gemaakt. Daar en daarin, de eerste bank. Daar kun je even wachten. Komt u maar. Jacoba, Alida, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes Kom jullie maar aartje, ik doop u in de naam des vaders en de zoon. En de heilige geest. Komt u mij. Alti Cornelia, ik doop u. In de naam des vaders. En de Zoons En de heilige geest. En maar even staan. Hendriche Cornelia, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Komt u mij. Gerada Aline, ik doop u in de naam des vaders en de zoons en des heilige geestes. Cornelia Corianne, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Geurt, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Komt u mij? een Beetje dichter bij me. Zo beter. Marie-Louise, ik doop u in de naam des vaders en des zoons. ...en des heilige geestes. Verbeter maar bij te komen zo, ja. Evert, ik doop u... ...in de naam des vaders... ...en des zoons... ...en des heilige geestes. Als u nou komt, ja, goed zo... Willem, ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. En des heilige Geestes. Ja, als jullie nou komen, kun je zo terug, ja? Goed zo. Gerritje Hendrika, ik doop u. In de naam des Vader's en des Zoons en des Heilige Geestes, Joop. En die Helena, ik doop u in de naam des Vader's en des Zoons. ...en des heilige geestes. Komt u maar. je eventje, ik doop u... ...in de naam des vaders... ...en des zoons... ...en des heilige geestes. Arend, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Komt u maar. Zo, het kan ook. Hermina, ik doop u in de naam des vaders en de Zoon's en de heilige geest. Amen.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 eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen uit psalm 27, daarvan de versen 1 en 6, wij noemen psalm 27, 1 en 6, God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen, want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, 1 6 van 27. Geliefde tekstwoorden voor vanavond vindt u in volgorde van onze Bijbellezing in 1 Samuel 22. En als tekstwoorden dacht ik met u te overdenken de versen 3 tot en met 5. Wij noemen 1 Samuel 22. Daarvan de versen 3 tot en met 5. Ik lees u daar het woord Gods. En David ging vandaan naar Mispe der Moabieten. En hij zeide tot de koning der Moabieten, laat toch mijn vader en mijn moeder bij u lieden uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. En hij bracht hem voor het aangezicht van de koning der Moabieten,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 wij willen met u denken over Davids omzwervingen. Davids omzwervingen. En we palen u in drie gedachten bij een heilige bezorgdheid, bij een heilige boodschap en bij een heilige gehoorzaamheid. We noemen Davids omzwervingen. Een heilige bezorgdheid. En David ging vandaar naar Mispe Damao-bieten en zeide de koning Damao-bieten: Laat toch mijn vader en mijn moeder bij u lieden uitgaan. Een heilige boodschap. De schrift zegt, en doch de profeet God zeide tot David: Blijf in de vesting niet. ...en heilige gehoorzaamheid. Toen ging David heen en kwam in het woud van Gerard. En dan geven Gods geest ook vanavond iets van die omzwervingen te verstaan... ...en kon het de Heere behagen dat ons leven daar ook in verklaard lag. Het is de weg... ...die de Heer met al zijn kinderen houdt. De dichter heeft in het licht van dit gebeuren gezongen, geweten o God... ...hoe ik zwerven moet op aard, mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. En wat we zongen het 27 heeft te maken met de tekstwoorden van vanavond... Want schoon ik van vader en moeder verlaten ben... ...omzwervingen, ze komen allen uit de grote verdrukking. En wanneer we nu het leven van David, de manna Gods hart... ...die de Heere zo hoog heeft opgericht, mogen volgen... ...dan kan u weten dat de laatste overdenking ons heeft bepaald... ...dat de manna Gods hart was gevlucht... ...en terechtgekomen is in de spelonk van Adulam... Ad we hebben met elkaar overdacht wat een wonderlijke plaats dat dat was. Dat het een plaats was waar het rechtvaardige volk, het heilige volk verkeerde. Ze dus met letterlijk de vertaling van het woordje Adulam. Heilig volk, rechtvaardig volk. En we hebben stilgestaan dat ze daar met elkaar ook gezongen hebben. Want in die spelonk van Adulam... Daar heeft David psalm 57 gedicht en daar heeft de spelong gedaverd van het getuigenis van 400 mannen. Waak op mijn luid, waak op mijn eer, ik zal in de dagen raad ontwaken en met gezang tot mijn God genaken. En onder diegenen die daar in die spelong psalm 57 meegezongen hebben hebben we de vorige week eer ook overdacht? Vinden we de oude Isaïe en zijn vrouw, de ouders van David. Ze zijn immers, toen het gerucht bekend werd dat hij in Adullam was, daar naartoe gegaan. Ze hebben Bethlehem, het broodhuis, moeten verlaten en in het volgen van de voetstappen Gods terechtgekomen in een huilende wildernis. Dat is het verband. En daar in die spelonk vinden we een door God geleid volk. Een door God uitgeleid volk. Want ze hadden daar nooit bij elkaar gekomen. Het is ook een door God bijzonder bewaard volk. Want dat daarin die spelang van Adulam mag verkeren, mag door het dierbare geloof weten, die in de schouwplaats des Allerhoogsten is gezeten, en die zal ook vernachten in de schaduw van de Almachtige. Maar als we de geschiedenis volgen met al de rijke lessen die de Heer wil geven over deze balling, want hij is een paar jaar geworden, uh, de dood wacht hem van alle zijden, de vijandschap is veel, en we mogen met elkaar in die spelonk een blik werpen, dan vinden we dus bij die 400 mannen ook Davids broers, we hebben ook met elkaar overdacht dat daar ook van Gods knechten zijn te vinden, maar David heeft toen ze eenmaal in die spelonk bij elkaar waren ook goed verstaan welke gevaren en welke verdrietelijkheden hem te wachten zouden zijn. Want bij de spelonk van Adulam eindigen de omzwervingen van de man naar Gods hart niet. Je zou soms in zijn leven kunnen denken, Heer houdt dat nou nooit op? Want we weten dat achter de dit, dat tijdelijk verblijf in deze spilonk, een stuk omzwervingen komen waar hij, en ik denk, ook Gods kinderen niet op rekenen. Nee, nee, het tijdelijk verblijf in deze spilonk is een bewijs dat het rust en weinig ook hier komt te gelden. En als deze man dan naar zijn ouders ziet... Wat moet er dan wel in zijn hart omgegaan, in het hart van hem, die het hart van de duizenden eertijds had gewonnen in de strijd tegen de Filistijnen, waar de lofzangen van gedaverd hebben bij Gibea, waar de vrouwen uitgetogen zijn met trommelen en luiten, en gezongen hebben hij heesen tienduizenden verslagen. Wat moet er wel omgegaan zijn in die man. Die daar in een rotshol van alles vervreemd en verstoten. Met zijn oude ouders verkeerd. Ik denk het zou toch niet zo vreemd zijn. Zou God zijn gena vergeten. Nooit meer van ontferming weten. En heeft hij zijn barmhartigheid geen door zijn gramschap. Afgesneden. En als hij dan een blik op zijn ouders werpt, dan weet hij dat zijn ouders hier niet kunnen blijven. Het leven van Gods kinderen kenmerkt zich in een stervend leven. Niet alleen in het geestelijke leven, wat ik gebouwd heb, dat breek ik af en wat ik geplant heb, dat druk ik uit... Maar ook in het natuurlijke leven tekent zich het leven van de levende gemeente Gods als een stervend leven. Steeds maar weer worden dingen afgesneden, steeds opnieuw komen naar lege plaatsen. En zo is het ook in het leven van David geweest. Daar zit de oude Izei. daar zit een oude moeder. Ze zijn van Nazareth getogen... En ze zijn terechtgekomen in de spelong van Adulam. En hoe moet dat nou verder? Wie lost dat nou in de toekomst op? En om deze dingen duidelijk te maken... hebben de heilige schrijvers van het boek Samuel... dit voor ons opgetekend. En dan met een oogmerk. Met een heilig doel. En dat wel deze. Omdat het leven van de levende gemeente gods steeds minder begrepen wordt. Omdat het leven van de levende kerk steeds minder gepreekt wordt. Omdat het leven van de levende kerk steeds minder verstaan wordt. Es is Het zo noodzakelijk om stil te staan bij de eenvoudige schriftverklaring waarin de Heer het leven van de zijne ons komt voor te houden. En zeg nu niet tegen mij, ja maar, die ja maar's, die met ieders leven zo kunnen vervullen, ja maar, dat was David. En toch geldt dat leven van deze man niet allen die de Heer vrezen. Dan denk ik dat u de grootste vergissing aan het maken zijt, want wanneer de Heer de triomferende gemeente tekent in openbaringen 7... ...en de vraag gesteld wordt door Johannes, wie zijn deze? En van waar zijn ze gekomen? Dan is het antwoord in deze allen. Nee, daar staat niet alleen David en niet alleen Samuel en niet alleen Reut. Nee, er staat de ganse gemeente getrokken door alle tijden en eeuwen... ...uit alle geslachten, talen en volken... Alle deze, zonder onderscheid, komen uit de grote verdrukking. Al zijn de wegen dan wel verschillend, maar de leidingen die God met zijn kinderen houdt is duidelijk. In de wereld zul je verdrukkingen hebben, maar heb goede moed. Ik heb die wereld overwonnen, David, in de spelonk, met 400 ballingen. Een paar oude ouders. Hoe moet dat nu verder? En dan heb ik u gezegd, dan is er een heilige bezorgdheid. David's Salving, die ze daar dan toch maar hebben meegemaakt daar in Bethlehem. Davids opgang in het eerste van zijn strijd en het hof. Zijn huwelijk met een koningsdocht. De rijke plaats die de heren vergunden is er als... ...hebben David niet boven zijn ouders doen groeien. Hij heeft ze gezien met de liefde van een kinderhart. Het is een groot voorrecht als in het hart van vader en moeder de ouderliefde blijft. Want de staat als de ongerechtigheid vermenigvuldigt, zal de liefde van velen verkouden. En het voorbeeld van de verloren zoon en die vader die daar dag en nacht op de uitkijk stond of of, of, hij misschien terug zou keren, is een ingrijpend beeld van hoe een gezinsleven door de liefde moet functioneren. Maar dat is nooit eenzijdig. Ook de liefde van de kinderen tot de ouders. Daar zou ik vanavond nogal een breed betoog over kunnen houden. Wat is de liefde ook verkoud in vele gezinnen. Was de heilige onderworpenheid aan het ouderlijk gezag aan het kwijnen. Wat een brutaliteit die opkomt uit de mond en het gedrag van kinderen. Tegenover de ouders getuigen van het verval van deze tijd de gezagsondermijning en de gezagsaantasting die God in zijn heilig gebod ons geleerd heeft in uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft is uit vele levensboeken geschrapt we wijden het aan relatieproblemen aan normen en vormen die vroeger wel golden. Maar in onze tijd toch zo anders benaderd moeten worden. Wel al deze worden door Gods woord afgewezen. Heer uw vader en uw moeder. Opdat uw dagen verlengd worden in het land. Luistert u, jeugd. En David heeft dat kinderhart. En die kinderliefde daarin deze spelank van Abdullam doorleeft. Hoe moet het toch met zijn oude vader? En hoe moet het toch met zijn oude moeder? Hij wil ze niet betrekken in zijn strijd, in zijn leven, in zijn louteringen. En dan wordt er in de schrift ons duidelijk gemaakt in het waarom zijn heilige bezorgdheid. Ik lees de tekst. En David. En David ging vandaar naar Mispe, daar Moabieten. En hij zeide door de koning daar Moabieten: Laat ook mijn vader en mijn moeder bij u lieden uitgaan. Onder deze omstandigheden is Psalm 27 gedicht. Weet u, schoon ik van vader en van moeder verlaten ben. Dan komen er enkele gedachten tot ons. Er is daarin deze spelong beraadslaagd. En ik zie een klein groepje mensen de spelong verlaten. David, een balling met een bestaan. Twee oude mensen die door een huilende wildernis een tocht gaan maken. Ja, reizen. Vanuit die spelong van de en dan moet je door de woestijn van Juda heen. Dan moet je naar de Jordaan toe. Bij de Jordaan moet er overgestoken worden. En aan de overzijde van de Jordaan, daar ligt het land van de Moabieten en de Ammonieten. En David heeft in zijn hart om daar zijn vader en zijn moeder onder te brengen. We gaan overdenken hoe dat David zijn oog heeft laten vallen op dat volk daar moabieten en het waarom. We gaan denken over die tocht die ze gemaakt hebben. Dat is heus geen prettige wandeltocht geweest. Dat is een tocht door een huilende wildernis, zich verbergend... Als ze dachten dat ze stemmen hoorden, want ze zijn samen opgetekend door het bevel van de koning Saul als voorwerpen van duivelse haat. Die David vindt, kom later in de geschiedenis terug, moet dat immers bij Saul komen melden. Moab, het Moab der Moabieten. U kan weten dat dat een verwant geslacht is, want de Moabieten zijn afkomstig uit lot. Ze zijn dus samen van datzelfde geslacht waar Abraham uit voortgekomen is. Maar er is nog een sterkere band te vinden, want in dat Moab waar David naartoe gaat, daar is eertijds een huwelijk gesloten. Een huwelijk tussen Boas en tussen Rut. En uit dat huwelijk is een kind geboren. Een jongske. En u kunt weten dat Naomi toen dit jongske geboren werd. En de naam van Obed gegeven werd. Dat ze toen de Heere geloofd heeft. Geprezen heeft. En als later ook Obed huwt, dan wordt daar Isaïe geboren. En Isaïe is de vader van David. Dus David die gaat naar zijn voorgeslacht. Daar heeft het voorgeslacht geleefd. Daar ligt dus een bloedband, een bloedgemeenschap. En wanneer hij over de Jordaan daarheen trekt, dan ligt er ook nog een andere oorzaak. Want we weten uit de geschiedenis dat Saul die Moabieten getuchtigd heeft en gestraft, heeft willen onderworpen in een dwaze ijver het koninkrijk uit te breiden. En dan zie ik deze mannen gaan, naar die plaats, waar ook eenmaal Naomi, naartoe reisde met haar man en haar kinderen dan reis hij naar diezelfde plaats toe waar eenmaal grootmoeder Rut haar wonderlijke keus gedaan heeft uw volk mijn volk de weg gegaan van dat Moab naar Bethlehem en u gaan van dat geslacht van Bethlehem Isaïe en zijn vrouw terug, waar God eenmaal zijn wonderen deed, waar de Heer de boodschap deed verkondigen, en de Heere had zijn volk bezocht, hun gevende brood. Dus die tocht die hij gemaakt had, is maar niet in de blinde geweest. Het is een tocht geweest in overweging om zijn ouders te brengen uit dat geslacht, waar ze eenmaal uit voortgekomen waren. En er wordt ons in, dit in deze geschiedenis de plaats gewezen. Ging vandaar naar Mespe der Moabiten. Ook dat zou verduidelijking moeten hebben, want er staat niets voor niets bij, bij het Mespe der Moabiten. Want in Israël kunt u drie... Namen vinden van drie steden die alle drie mispen heten. Daar in de buurt van Gibea ligt een plaats die zo genoemd wordt. En aan de voet van de Libanon ligt ook een plaats, mispen, die al zo genoemd wordt. Maar duidelijk gaat het hier over het mispen der Moabieten. Eigenlijk wil het zeggen: een plaats op een hoge rots, een uitkijkplaats waar een nederzetting is. Waar men overzicht geeft over al het gebeuren. Daar is een plaats waar ook de koning daar moabieten leger. En ik zie David, een oude vader, een bevende moeder, de Jordaan oversteken. Op diezelfde plaats, wat tientallen jaren terug Naomi en Ruth ook haar oversteek maakten. Wat is de geschiedenis van het woord van God? Uitermate rijk. Maar wie had kunnen denken. Toen Naomi uitriep Mara, Mara, Mara. Dat haar nageslacht diezelfde klacht nog eens uiten zou. Op de terugtocht naar datzelfde Moab toe. En weet je wat een wonder is? Dan maakt God uitwendig alles weg. De Moabiete koning ontvangt zijn staten. Er is een overleg met die koning daar Moabieten en David geeft daar getuigenis, a ah, heb ik u gezegd, van zijn grote bezorgdheid. Ze zeggen wel eens, geloof dat het waar is, als het goed ligt, als de liefde drijft, dan kan je niet hebben dat je kinderen lijden. Dan kan je niet hebben dat je kinderen verdriet hebben. Ik heb wat moeders horen zeggen, als ik het kon omruilen zou ik het wel doen. Geef mij dat kruis van mijn kinderen maar. Maar die kruisen kan je niet verwisselen. Kan je wel een beetje halen bedragen, dat wil. Maar ik vind het ook een groot wonder. Als het andersom ook gebeurt. Die grote bezorgdheid. Die deze man Gods heeft voor zijn oude vader. En voor zijn oude moeder. We leven in een tijd dat men afschrijft. Moderne wetgeving heeft geen plaats meer voor het jonge leven, abortussen. Heeft geen plaats meer voor ouderdom, euthanasie. Hoe in strijd met de godsgedachte. En wat heeft David hier als kind zijn ouders geëerd. Als hij ze brengt tot de Moabieten koning en een verzoek komt. stellen. Hij die straks Israëls koning genaamd wordt staat daar en hij vraagt aan die Moabieten koning: laat toch mijn vader en mijn moeder bij u lieden uitgaan, geest in een plekje. En weet u dan neigt de Heer het hart van die Moabieten koning, en dan krijgt Isaïe en zijn vrouw in Moab een woonplaats. Weet u dat dat de laatste plaats is? Nimmer. Nimmer zijn ze weer teruggekeerd. Isaïe en zijn vrouw. Door David en Moab gebracht waar het voorgeslag vandaan komt. En na dit gebeuren lees je in de schrift. Nimmer meer wat van hen. Nimmer meer. Daar zijn ze op hoge leeftijd gestorven en begraven. Ver van hun Bethlehem, ver van hun broodhuis, ver van hun kinderen in de eenzaamheid in Moab is de laatste plaats van twee oude kinderen van God. Nee, nee, daar hebben ze ook niet op gerekend toen de ziener hun huis binnenkwam om te offeren en te roepen, één uit u zal koning over Israël worden. Nee, nee, dat hebben ze niet kunnen denken. Toen de zalfolie uitgegoten werd over hun jongste, hun David. Dat de tocht van hun later zou zijn. Om in het moop in de strijd van het leven betrokken te worden. En begraven te worden in de vreemde Z zwervelingen. Omzwerving. Wie zal Gods wijs beleid doorgronden? Heeft het zijn waarden? Nou ja, wat het stof betreft. Maar wat de eeuwigheid betreft niet. Vast niet. Want God zal de graven van zijn kinderen openen. In Hebron, in Jeruzalem, in Bethlehem. En ja, ook daar in Moab. En de grote jongste dag... Zal daar ook in het Moab der zonde die graven geopend worden. En zullen ze met de triomferende kerk eeuwig tegemoet gevoerd worden. Davids ouders. En David. Als hij met de koning der Moabieten over deze dingen spreekt. Moet u horen wat hij zegt. Ik lees in mijn tekstwoorden dit. Laat toch mijn vader en mijn moeder bij u lieden uitgaan, in vrede met u mogen verkeren, wil het letterlijk zeggen. En totdat, totdat ik weet wat God mij doen zal. Hé, totdat ik weet wat God mij doen zal. Hij zegt niet, laat ze hier blijven, totdat zo dood is. Of dat ik zo overwonnen heb. Opdat ik mijn koninkrijk zal hebben ontvangen. Dat zegt hij niet. Hij zegt, totdat ik zal weten wat God me doen zal. Weet je wat ik dacht, mensen? In de overdenking van dat rijke woord over de leidingen die God bij David houdt. Totdat ik weet wat God doen zal. Die man die weet. En dat is een zaak die we persoonlijk en bevindelijk toch wel eens moeten overdenken. Die man weet wat God gedaan heeft. Want hij zegt het niet in een wereld van, van misschien en. Nee, nee. Deze man die weet wat God gedaan heeft. Hij weet wat voor wonderlijke leidingen God met hem gehouden heeft. Hij weet wat bijzondere leidingen God gehouden heeft. Hij weet waar God hem op heeft. Hij weet waar God hem onderwezen heeft. In het leven van deze man zijn daden trouwens. Als God genade bewijst, zijn er daden in het leven niet een beetje verstandbeschouwing over God en goddelijke zaken. Nee, dan gebeuren er daden waar je bij bent en die onlosmakelijk verbonden zijn met de genade en door Gods Geest en de ingewanden ingegrift zijn. David, u weet wat God in zijn leven gedaan heeft. U ook, u ook. Maar wat hij niet weet. Wat God nog gaat doen. Wat zal God nog gaan doen? En wat beluister ik in deze woorden? Een heilige en een tere overgave aan de leidingen die God met hem houdt. Wat is het een wonder als een mens in druk, in kruiswegen, in moeite, verdriet. En dat was hij toch, hè? Daarop zegt de daarvan met een zwijgende mond over de wereld gaat. En wat is het een voorrecht als een mens verwaardigd wordt om God God te laten? Om vast te kleven aan die God, als het gordel kleeft aan de lenden van de man, totdat ik weet wat God zal gaan doen. Dat ligt hem totaal verborgen. En weet je wanneer ook zo'n wonder van het geloof is, dat hij op zo'n moment. Ook niet indringen wil bij zijn mensen met plannen, plannenmakers, wegen uitdenken. Ik zal het zo doen, ik zal het zo doen en ik zal het zo doen. Maar dat doet David niet. Hij heeft op de school van de genade geleerd dat er geen groter genade is om met een zwijgende mond achter God aan te komen. Om het de kerk te mogen weten. En het is een wonder. Dat God het op zijn tijd. Wel oplossen zou. Mag ik u zeggen. Dat is van die heilige wonderlijke rust. In een ziel. Die in de toekomst zich aan Gods leiding mag overgeven. En daar staat. David. Daar staan twee oude mensen. Kilometers verder zit een hoopje volk daar in de spelonk op hem te wachten. En hij kan gelovig zich aan Gods leiding overgeven. Weet u, totdat, totdat ik weten zal wat God doen zal. Die stilheid die velen niet hebben kunnen begrijpen. Als in het leven van Gods kinderen kruis en druk wegen en tegenwetenheid van mensen, kinderen. Die in heilige stilheid onder God zijn. Je hoort het wel eens zeggen. Hoe kan je daar toch zo rustig onder zijn? Wel, dat is toch niet moeilijk. Dan kan een goeddoend God. Geen kwaad meer doen in mijn leven. Dan zegt David. Totdat ik weet eens al wat God doet. Weet je wat hij gelooft. Dat God het op zijn tijd. En op zijn wijze. Ook aan hem bekend zal maken. En dan. En dan brengt hij ze voor die koning mooi Moabieten en ze blijven daar die dagen. Afloop, u kan het weten. En dan staat er in de schrift van vanavond. En dan gaat hij naar de vesting terug. En wat er in die vesting gebeurt, daar ga ik heel kort nog met u over denken. Maar laat ons eerst maar zingen. 32 Daar, 132, daarvan het eerste vers. Gedenk aan David, aan zijn leed. Gedenk de dure gezworen eet, dien hij, o Heer, u plechtig deed. Die eed, waarmee zijn hart en mond aan Jacobs, God zich dus verbond. Het eerste van 132. de lessen uit het woord de lessen uit het leven van David wat hebben die vanavond u en mij te zeggen wat hebben die u te zeggen door Paul? u met uw kinderen met uw gezinnen in uw wereld vol van weerstand en opstand tegen de dienst van God en uw wereld Waarin alles zich samenspant tegen dat leven uit God. U die uw kinderen in deze wereld moet gaan opvoeden en leiden naar de eis van het woord. Met alle spanning, met alle vragen, met alle raadsels. Wat een mensenleven kan bezetten. Wat kan er dan in een ouderhart hart veel bekommering zijn. David zegt, totdat ik weten zal, wat God doen zal, in stilheid en vertrouwen, zal uw sterkte zijn. De wereld begrijpt er niks van. De wereld op de hoop en de koop, is een erfdeel op aarde, die in het heilige voetstappen drukken, achter God aankomen mag. En dan moet diezelfde David... Afscheid nemen. Hij heeft zijn vader en zijn moeder nooit meer gezien. Nooit meer gezien. Een afscheid. Maar niet voor eeuwig. Maar niet voor eeuwig. Gods kinderen nemen nooit geen afscheid voor eeuwig. God is een heilig tot ziens. Ik heb gestaan bij de sterrenbedden van kinderen God... Dat ze dat ook heilig tegen elkander zeiden. Je mag eventjes voorgaan. De kerk komt altijd binnen. Totdat ik weten zal. En dan gaan ze terug. En diezelfde tocht die ze gemaakt hebben. Sluipend, zich verbergend, komen ze uiteindelijk in de spelonk. En dan staat er in de schrift: de vesting. En als we dit Hebreeuwse woordje proberen te vertalen, dan betekent het eigenlijk in het Hebreeuws een plaats die bedreigd wordt, een plaats omringd van verspieders en van verraders. Toen ik het woord heb zitten uitpuzzelen, als ik het zo zeggen mag. Hebreeuws is soms heel moeilijk in zijn vertaling. Hé, hey, een plaats die bedreigd wordt, een plaats omringd van verraders, een plaats omringd van verspieders, Heel, ik. Als God nou ooit gewezen heeft in de geschiedenis, waar de legering van de gemeente Gods is, dan zegt hij, onthoud het kinderen Gods, uw plaats in dit hemeseg is een plaats als in een vesting, u bent een volk omringd van verraders en van verspieders. die op uw ondergang uit zijn. U bent omringd van geslachten. die u aantasten. en uw naam, en uw eer, in uw leven. Het woord je vesting. is een heel ingrijpend Hebreeze woord. En het wijst de plaats. waar God zijn kinderen noemt. wil zijn. en. Totdat ik weet wat God me doen zal. En als hij daar dan in die spelonk is, dan komt er een wonder. Een ziener, een profeet naar hem toe. Het is toch een wonder dat in die donkerheid van de tijd, en let u op, dat de Heer de bediening heeft gehandhaafd. Hoe sterk de vijandschap ook was. En welke listen en lagen gelegd zijn. Om het leven naar de man van Gods hart. En die waren er veel. Heeft God de bediening hem niet weggenomen. Want als hij daar in die spelonk is. Dan staat er. Dan komt de zienergat. En u weet er zijn meer zieners geweest. Ethan. Asaf. Samuel, allemaal zieners die in die tijd van David hebben mogen dienen. En een van die zieners nu, die wordt naar David gestuurd. Wat wil dat zeggen? Als God de bediening geeft en als de Heer een ziener stuurt. Wel, dat wil zeggen, God weet van hem af. En God heeft zijn gangen nagegaan, maar niet alleen. God heeft ook de gangen nagegaan van David. Zij die mijn ziel belagen, leggen, lagen, zij ons uw Hoogheid niet. Want de Heere heeft niet alleen een gezicht op zijn gemeente, maar heeft ook een gezicht op allen die dit siongram zijn. En u stuurt de Heere een gezant, een ziener, dat komt vanuit Gods raad. Dat komt vanuit Gods bewarende hand. Dat komt vanuit Gods wijsheid vandaan. En dan komt die ziener God tot David in die spelonk van Adulam. En die zegt: Hij een boodschap voor je van de hemel. Doormonden, als je zo zonder de bediening zitten mag. En de vinger Gods wijs hier eens persoonlijk aan. Ik heb een boodschap voor jou, mijn jongen. En ik heb een boodschap voor jou, mijn meisje. En ik heb een boodschap voor u, o doopouders. Als God de bediening gebruikt, dan is dat een persoonlijke boodschap. En ze is gericht. En daar komt de ziener de spilling van Adulam binnen. En hij zegt, ik heb een boodschap voor je van de hemel. Wel woordje God waarin herkennen we dit woordje dat herkennen we in de schriften komt verschillende keren voor de eerste keer dat ik het in de schrift heb gevonden was in de tent van Jacob en van Zilpa toen daar een jong leven geboren werd en toen dat jonge leven daar geboren werd is daar in die kraamkamer het woordje God gespeeld. in wie mijn vreugde is. Dat betekent het. In wie mijn vreugde is. Het is God's blijdschap om zijn knechten te verordineren, om zijn knechten te zenden. Daar staat God, in wie mijn blijdschap is. Wat heb je te zeggen? Luistert u. Dat is de tekst immers. En de profeet God zeide tot David, blijf in die vesting niet. Hé, hey. en ik heb u gezegd, daar hebben ze op psalm 57 gezongen. Waak op mijn heer, waak op mijn luid, zal in de dagen ontwaken en met gezang tot mijn God genaken. Daar was het ondanks de strijd. En ondanks die huilende wildernis zo goed, want God was aan me zij, En hij ondersteunde mij in het leed dat me genaakte. En ik zal vol helden moeten waar mij uw hand behoedt, duizenden niet vrezen. En daar komt de heren, die zegt hij, daar wie moet hier vandaan? Gods wijsheid. Zo genoten, zo toegesloten. In de wolken en de kolken ligt soms heel dicht bij elkander. Waar moet ik naartoe? De Heer zegt, verlaat deze spilong. Ga naar het land van Juda. Oh, dat is zijn land. Dan zal de Heer hem straks eerst de zalving tot het koningschap schenken. Dat had God hem daar in Bethlehem al beloofd. Daar in Juda. Waar zijn geboortegrond ligt. Waar God beloofd heeft. Juda, gij zei het. U zullen de volken loven. Heer Juda's stam die glorie won. Waar moet naartoe? Je moet naar het woud. geer toe. De Heer zegt... Hier vandaan, daar gaat deze zwerveling en hij heeft niet gemopperd. Hij heeft niet gezegd, Heden, waarom nou? Hij heeft bevel gegeven en een heilige geloofsgehoorzaamheid heeft hij de sponspelong van Odulam verlaten. En dan gaat hij naar het woud Geret toe. En het woord Geret, als we dat gaan onderzoeken in de archeologie van Israël, dan is dat een woest gebied met holen en met spelonken. Dan is dat gebied dat nauwelijks doordringbaar is. Een gebied van schuivelende slangen, van brommende beren, en van brullende leven Begrijp je dat nou? Dat God zijn kind en zijn knecht, die daar in de spelong van Adulam met zijn God verkeert, hem daar vandaan haalt, en hem het land Juda instuurt naar Gerit in een huilende woeste wildernis, ondoordringbaar woud, geen geplaveide paden, geen wegen waar je op lopen kan. Waar je elke stap dringen moet door een dichte wildernis heen. Waar elk moment je waken moet voor het roofgedierte dat je omringt. Wil de Heer zijn kind en zijn knecht. En die vierhonderd die hem volgen een huilende wildernis insturen. Moet u zo verdenken mensen. Wijsheid zonder park of paal zijn Gods wegen allemaal. Stuurt de Heer zijn kinderen en huilende wildernis in. Ja, hier staat het. Maar wel beveiligd en wel bewaard en geleid. Blijf in de vesting niet. Ga heen en ga weer in het land van Juda. En die ging en die kwam in het land van Geert, een kind van God. Een toekomstige koning, een man die door God hoog opgericht wordt en werd gestuurd in een huilende wildernis. Begrijpt u de wegen van Gods kinderen? Begrijpt u die wonderlijke leidingen die de Heer met de zijnen komt houden, maar ze liggen wel verklaard in het eeuwige woord van God. Ach, hij mag een klein beetje de voetstappen rukken van vorst Messias, van zijn Zoon en Heer. Die zal de eeuwige Vader vanuit de schoot van de Vader ook eenmaal zenden in een huilende wildernis hier op de aarde. Die zal hij zenden omringd van het roofgedierte, die zal zijn leven afleggen voor zijn schapen. Opdat een woestijnvolk in een huilende wildernis behoed en bewaard zal blijven. En ik zal vol heldenmoed, moed. Waarmee uw hand behoedt de tienduizenden niet vrezen. Schoon ik van alle kant. Geweldig aangerang. Zwaar geprengd mag wees. Wat een wonderlijke gangen. Gaat de heren met zijn kinderen. En dat staat zo heel eenvoudig. En toen ging hij gehoorzaam aan het gebod des Heeren. De Heere heeft hem ingeleid in Adulam. En hij leidt hem uit om een stukje woestijnleven te blijven. Zo tekent de Heer in het leven van David de onderscheiden leidingen. En als u nu van God een tijdje in een huilende wildernis zal zijn, zou u dan niet meer God twisten en als God je door een ondoordringbaar woud stuurt, waar je geen paadje meer ziet, waar geen wegen meer aan te treffen zijn, waar je van stap tot stap denken moet, Heer, hoe moet er doorheen komen? Of geloof je niet dat er een volk op aarde is die zulke wegen heeft? Om dan te weten dat de Heer gezegd heeft, deze weg ga je nou, door de onmogelijkheid, Houd vast Uitvast. Gods weg is in de zee. hoor. En zijn pad is door grote waters. En zijn voetstappen worden niet gekend. In deze eenvoudige geschiedenis. Vertelt de Heer Hoe hij met zijn kinderen op aarde komt te houden. Maar. Ze worden in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid. Die bereid is van voor de grondlegging der wereld. Lessen. Over, maar ga afbreken. Het is belangrijker dat de Heer twee woordjes zegt dan ik u nog een half uur bezighoud. Verbeter lessen maar te onthouden: kinderliefde, ouderliefde, wonderlijke wegen, geloofsgehoorzaamheid voorwaar. God baandoor woeste baren en brede stromen een pad. Straks zal diezelfde man. Aan het einde van zijn leven zeggen. Hoewel mijn huis niet was bij God. nogthans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. In alle dingen wel verordineerd. Voorwaar in dezelfde is al mijn hopelust. Ik zou, er is geen hoogmoed God weet het. Ik zou met velen niet mee willen reizen. Die allemaal van die mooie bekeringsverhaaltjes. En bekeringsleidingen, en bekeringswegen, en bekeringslessen. Nee, ik wil wel reizen met een volk die door lijden geheiligd wordt. Die door een weg van onmogelijkheden geleid wordt. Met een volk die vastlopende wegen heeft. Die echt wel eens moet zeggen, ga ik voorwaarts, ik zie me niet. En ga ik achterwaarts, die bemerk ik niet. Maar die bij hoogtijden van het leven ook wel eens mogen zeggen... Ik zal wel op God wachten wat hij doen zal. En wat zong die kerk? En de uitkomst zal niet vallen. Ik hoop dat je op die God je vertrouwen mag stellen bij al de ernst van het leven. Daar gaat niet aan voorbij. Er zijn nogal wat roepstemmetjes overal. Dat het niet, heb ik zondagavond nog tegen u gezegd, herinner u nog. Laat het niet als een folder zijn. Die u bij het oude papier stopt. De boodschap van het Woord van God. Dat de Heilige Geest zich grift in je hart, en dat we met dat woestijnvolk zouden beleiden. En deze God is onze God. Hij is ons deelzanig ons Lot. En daar dood toe zal Hij ons geleiden. Amen. De Heere. In de overdenking op de Bijbellezingen vergunt u ons om in te blikken in het leven, in de leidingen die u met uw kind en knecht David wilde houden. Tot onderwijs, tot les, voor een erfdeel met zijn doodlopende wegen. In de huilende wildernis, in de onbegrepen paden, in wegen van druk, van eenzaamheid. Onbegrijpelijk is uw handelen voor het verstand. Verwonderlijk voor het geloof. Zo lede Asaf. Wien heb ik nevens u in de hemel? En nevens u lust me ook niets op de aarde, bezwijkt me vlees in mijn hart. Dat zij gij de rotsteen van mijn heilen met delen en eeuwigheid. Gedenkt ons samen. Met deze doopouders, hun kinderen, de gemeente. Ontferm u over het rouwdragende in de gemeente. Ook dat jonge gezinnetje. O, laat uw vaderlijk medogen erover zijn. En ook over de familie. Waar de rouwklager al zo vaak doorheen gegaan is. Wil ons veilig leiden over de wegen die we nog moeten gaan. Breng ons waar we worden veracht. Breng ons bovenal in uw zoete gunst en gemeenschap. En reidig het tekort van ons werk, om Jezus wel. Amen. Wij zingen de slotsang van 32, vierde vers, gezegd mij heren, ter schuilplaats in gevaren, 4 van 32. gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegenen u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.